Goudhaartje en de drie beren In een huisje vlak bij een donker bos woonde eens een moeder met haar dochtertje. Het meisje had prachtig krullend goudblond haar. Daarom noemde de mensen haar Goudhaartje. Iedere dag zei de moeder tegen haar dochtertje dat ze het bos niet in mocht gaan. Daarom ging het kleine meisje alleen maar tot aan de rand van het bos. Daar plukte ze prachtige blauwe bloemen en luisterde naar de vreemde geluiden in het bos. Op een ochtend, nog voor het ontbijt, liep Goudhaartje een eindje het bospad op, want ze wilde daar bloemen plukken. Opeens zag ze een eekhoorn. Ze holde achter het diertje aan en ze verdwaalde. Huilend probeerde ze de weg naar huis terug te vinden. Even verderop zag ze een open plek in het bos. En op die open plek stond een klein huisje met een rieten dak. Goudhaartje liep naar het huisje en klopte op de voordeur. Er kwam niemand. Maar opeens zwaaide de deur vanzelf open. Goudhaartje keek naar binnen en zag een grote houten tafel. Op de tafel stonden drie kommen met pap. Een grote kom, een iets kleinere kom en een heel klein kommetje. Ik ben de enige die ervan kan eten, dacht Goudhaartje, want er is niemand thuis en ik heb zo'n honger. Ze proefde van de pap in de grootste kom. Au! riep ze, die pap is veel te heet. Daarna proefde ze van de pap in de tweede kom. Pa, zei ze, die pap is veel te koud. En toen proefde ze van de pap in het hele kleine kommetje. Die was precies goed. Ze vond de pap zo lekker dat ze alles op had. Goudhaartje keek om zich heen en zag drie stoelen staan. Een grote, een wat kleinere en een heel klein stoeltje. Ik ben de enige die in die stoelen kan zitten, dacht Goudhaartje, want er is niemand thuis en ik ben zo moe. Goudhaartje ging in de grootste stoel zitten. Nee, zei ze, die stoel is veel te groot. Ze ging in de tweede stoel zitten. Die stoel is veel te hard, zei ze. Maar toen ze op de allerkleinste stoel ging zitten, zakte ze er doorheen. Goudhaartje stond op en liep de trap op. In de slaapkamer zag ze drie bedden. Een groot bed, een wat kleiner bed en een heel klein bed. Ik ben de enige die in die bedden kan slapen, dacht ze, want er is niemand thuis en ik heb zo'n slaap. Goudhaartje ging op het grootste bed liggen. Nee, zei ze. Dit bed is veel te hard. Ze ging op het tweede bed liggen. Nee, zei ze. Dit bed is veel te zacht. Daarna klom ze in het allerkleinste bed. En daar lag ze zo lekker op... dat ze al gauw in slaap viel. Intussen was de familie die in het huisje woonde... van een wandeling in het bos thuisgekomen. Het waren vaderbeer moederbeer en een klein beertje. De pap zal nu al koud genoeg zijn om te eten, zei vaderbeer. Dat hoop ik, zei moederbeer, want ik heb honger. En ik ook, zei het kleine beertje. Ik heb heel veel honger. Maar toen ze aan tafel wilden gaan, zagen ze dat er iemand binnen was geweest. Wie heeft van mijn pap gegeten, zei vaderbeer boos. En wie heeft van mijn pap gegeten... Zijn moederbeer verschrikt. En wie heeft van mijn pap gegeten? huilde het kleine beertje. Mijn kom is helemaal leeg. Er is niets aan te doen, zei moederbeer. Vader zal jou wel wat van zijn pap geven. Toen ze de pap hadden opgegeten, wilde ze in hun stoel gaan zitten. Wie heeft er in mijn stoel gezeten? Zei vaderbeer boos. En wie heeft er in mijn stoel gezeten? Zei moederbeer verschrikt. En wie heeft er in mijn stoel gezeten en die kapot gemaakt? haalde het kleine beertje. De drie beren besloten op zoek te gaan naar de dief... die de pap van het kleine beertje had opgegeten... en zijn stoel kapot had gemaakt. Zachtjes liepen ze de trap op naar hun slaapkamer. Vaderbeer liep voorop, moederbeer liep in het midden... en het kleine beertje liep achteraan. Vaderbeer maakte met zijn grote poot de deur van de slaapkamer open. Wie heeft er in mijn bed geslapen? Zei hij boos. En wie heeft er in mijn bed geslapen? Zijn moeder moederbeer verschrikt. En wie heeft er in mijn bed geslapen? Huilde het kleine beertje. En ligt er nog een te slapen. Op dat ogenblik werd Goudhaartje wakker. Ze zag drie beren. Een grote beer een wat kleinere beer en een heel klein beertje. Ze sprong uit het bed en holde de trap af het huis uit. Ze hield pas op met hollen toen ze aan de rand van het bos was. Toen zag ze gelukkig haar eigen huis waar ze met haar moeder woonde. <mogen> moeder, moeder, snikte Goudhaartje en ze vertelde wat er was gebeurd. Moeder droogde haar tranen en maakte een paar boterhammen met honing voor haar klaar. Maar ze zei streng, ik heb je elke dag gezegd dat je niet het bos in mag gaan. En nu weet je waarom. Ik beloof dat ik het nooit meer zou doen, zei Goudhaardje. En ze kon alweer lachen toen ze zag dat er drie boterhammen op haar bordje lagen. Een grote, een wat kleinere en een heel kleine boterham.